En ik wil graag wat gebak. Kruidkoek, als u die hebt. Oh, volop. Als u even geduld hebt, ga ik even naar de kelder. Oh, oh neemt u mij niet kwalijk. Daar zal mijn bezoek zijn. Oh, oh, nog meer. Verkoeken. Wat kan ik ja, voor u doen, geachte dwerger? Kirie, uw dienaar. En Julie, ah, uw dienaar en die van uw familie. Oh, kijk. Wanen en Balin zijn er al. Ah, ja, Laat we op bij ah, oh, de mede. Iemand aan de deur. Ja, wel vier. We oh, hebben zachtoffers oh, gekomen. Hallo. Zo was het al bijna een menigte geworden. Sommigen vroegen om bier, anderen om port... ...en één om koffie en allemaal om gebak. En zo had de het een tijd lang erg druk...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 ...dat hij er de vorige ochtend op had gezet. Voorzitter, <Zweeds> voorzitter, Dat is niks voor jou, Bilbo. Om vrienden op de stoep te laten wachten... ...en dan deur deuren zijn proppen schieter open te doen. Laat me je biefboer boven voor een bomboer voorstellen. En bovendien, niemand minder dan de grote Thorin Oh, oh, oh, oh des, des, des... Bergen, des, des, Neemt u mij niet kwalijk. Met... Oh, het was niets. Zo, eens kijken. Nu zijn we er allemaal. Ja, een, een bijzonder vrolijke bijeenkomst. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. nee, ik hoop dat er voor de laatkomers nog wat te eten te drinken over is. Wat zeg je? Nee, nee, dank je. Ik wil wel wat rode wijn. En ik ook. Een framboosjesje met appelvaart. Een patatje in kaas. Een spark is Er Zet een paar eieren op, beste kerel. En breng ook de koude kip en tomaten mee. Muziek. Wat koud. zeg je toen? Muziek. We moeten nu wat muziek maken. Haal de instrumenten tevoorschijn. Ver over de nevel derge koud. De kerkers diep en rot en oud. Je heen? Wat zou u zeggen van een beetje licht? Wij houden van het donker. <coughs> donker voor duistere zaken. Ja, natuurlijk. Stilte allemaal. Ja. Natuur in spreken. Ja. Hm? Sstil, stil, stil, stil. Sstil. Gandalf, dwergen en meneer Balings. Wij zijn hier ingekomen in het huis van onze vriend en medesamensweerder, Deze voortreffelijke en stoutmoedige hobbit...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 Gandalf, wellicht nooit zullen weerkeren. Het is... Oh, nee! Huh? Wat is dat Doe de bliksem getroffen! Door sí de bliksem getroffen! hem Leg hem op de bief ja. van mannen. Ja. Man. Ja. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ik zie er al op de o, o, o, ok. o, maar hij is één van de beste. O. O. Eén van de beste. O. Wat een woest als een draak die het nauw zit. Maar, Ja, Kloin, ja. Vind je dat hij ermee door kan?